9 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. De gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto's in Europa... is voor het eerst in tien jaar gestegen. Volgens onderzoeksbureau Jato Dynamics... komt dat door de dalende verkoop van dieselauto's... en de stijgende verkoop van benzineauto's. Diesel stoten minder CO2 uit... maar door het Jumelschandaal zijn er minder diesels verkocht. Het aantal aandeel benzineauto's steeg. En ook blijft de populariteit van SUV's groeien. SUV's hebben een hogere CO2-uitstoot dan kleinere personenwagens. De lijsttrekker van de PVV in Hengelo in Overijssel heeft zich teruggetrokken. Volgens lijsttrekker Rietman is dat gebeurd na zeer heftige reacties van zijn familie. De aanleiding is volgens Rietman een interview met de krant Tubantia. Rietman in de nummer 2 van de partij pleitte daarin voor sluiting van een moskee... en een islamitische school in Hengelo, zoals ook in het PVV-verkiezingsprogramma staat. Rietman wil ook niet meer in de gemeenteraad als die op 21 maart wordt gekozen. De nummer 2 van de PVV in Hengelo, Nijhof, neemt het lijsttrekkerschap over. Minister Kaag voor ontwikkelingssamenwerking kan op dit moment geen geld terugvorderen van Oxfam. Dat zijn ze in het Kamerdebat over misstanden bij de hulpverleningsorganisatie. PVV en VVD drongen aan op terughalen van hulpgeld. Kaag gaat wel maatregelen nemen om in de toekomst geld terug te halen bij hulporganisaties die betrokken zijn bij misstanden. De politie heeft al tientallen tips gekregen in de zaak Orlando Boldewijn. De Rotterdammers van 17 werd vorige week maandag doodgevonden... in het water in de Haagse wijk Ippenburg. Hij had een afspraakje met een man met wie de politie inmiddels heeft gesproken. Het lichaam van Boldewijn is overgedragen aan zijn familie. Het weer in het noordoosten nog wat regen. Vannacht enkele graden boven nul en plaatselijk kans op mist. Morgen wisselen bewolkt, later van het zuiden uit buien. Er is ook wat zon en het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ANEB Verkeersinformatie. Er staat file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidsendam en Dorp Drie kilometer met ongeveer een kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie aan het asfalt. Twee rijstroken zijn dicht. Klassiek.nl presenteert klassieke muziek voor iedereen. Als speciale aanbieding...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 Langs de lijn en omstreken. Met Jeroen Stomphorst en Renze Klamer. Goedenavond en welkom terug bij Langs de lijn en omstreken. Het tweede uur, uiteraard, volgen we voor u het verloop van Paris saint germain Real Madrid kwartfinale Champions League. In hier aan tafel zit Larissa Gies, zij is paardencoach. en heeft onder andere de nationale hockeydames gecoacht. Willen we willen er zo alles van weten. Het is dus, uh, Vol een volle bakje in de studio, want ook hier zijn aangeschoven... regisseur Casper van der Putten, acteurs Lavinia Aronson en Gary Gravenbeek over een mooi theaterstuk, Bloedlink. U kunt meekijken, webcams staan nog steeds aan. Op nporadio1.nl zijn ze te, gien, te zien. U mag ook reageren. Mocht u ook nog willen dat wij daar iets van zien en meekrijgen... moet u het even op Twitter doen met de hashtag LDLEO. De buurt weer bij Frank Wielaert, Paris Saint-Germain, Real Madrid een kwartier onderweg. Geef uitkijken. Real Madrid in de aanval. En uh, Ronaldo vraagt om een penalty. Briegt de scheidsrechter van dienst, die geeft hem niet. De scheidsrechter uit München uh, laat het even lopen. Had al eerder een discussie. Met Ronaldo over een shirtje trekken. Dan wel buitenspel, dan wel natrappen. Het is in ieder geval nu geen buitenspel. Hij gaat liggen. Brieg ziet er terecht geen penalty in. Want er, er zijn weliswaar een aantal spelers van Paris Saint-Germain in de buurt. Maar geen van allen raakt hem dermate dat je zegt... Nou, dan moet je echt een penalty vergeven. Het is wel een hoekschop. Asensio, die geeft nu die bal voor. En die wordt ingeschoten door Ramos. En nauwe ook nog tegengehouden door Ariola. De doelman van uh, Paris Saint-Germain verdekt ingeschoten. Notabene weer tussen drie tegenstanders in. Dan zie je die bal ook bijna niet komen. En de keeper met een enorme snelle reactie heeft die bal nog net op tijd. verraden daarna in de rebound. Is te laat. Kan niet nog een keer die bal goed inschieten. Dat is de eerste grote kans van deze wedstrijd. Die is dus voor Real Madrid. En die staan al na de we thuiswedstrijd met 3-1 voor. En Paris Saint-Germain moet nog voor het eerst echt gevaarlijk gaan worden. Dan zou je zeggen, misschien missen ze Neymar toch wel een beetje. Ook al, als hij er niet is, speelt Di Maria altijd een hele belangrijke rol voor Pris -E Scoort ook makkelijk. Nu verrat hij er door op het middenveld. Krijgt hij de bal bij Cavani met veel pijn en moeite. En min of meer onbedoeld wel. Uiteindelijk zijn er dan vijf lenen om die twee heen. Die zorgen dat die bal weer vrij komt. En dat Real Madrid weer kan gaan aanvallen. Over de linkerkant, dat is de kant van Ronaldo samen met Asensio. Maar die bal gaat eerst terug naar het middenveld. 0-0 dus nog. Olympisch zilverhalen met een paard als coach. Twee jaar geleden bereidde de Nederlandse hockeyster... zich voor het op de Olympische Spelen in de Rio de Janeiro. Maar nog geen week voor vertrek was het hele team te vinden... op een weiland tussen de paarden in Aarlanderveen. Daar leerden ze te werken als team samen met paardencoach Larissa Gies. Uh, Larissa, we gaan met jou uh, erover praten. Want je natuurlijk alles van weten hoe dat werkt. Het heeft ook allemaal met EQ te maken hè, in plaats van ja. IQ. Ja. Maar ik ben eerst even benieuwd of de acteurs aan tafel... Lavinia en Gary en uh, misschien regisseur Casper... hebben jullie iets met paarden? Heb op een paard gezeten? Ja, dat wel. Ja, nou, ja, ja, Ik vind het wel leuk om paard te rijden. Ik kan niet heel goed paard rijden of zo, maar uh, mijn ex had paarden. Ja? En uh, die verzorgde ik wel, zeg maar. Dan ging ze helemaal borstelen en dat soort dingen. <lacht> en ik heb vroeger, toen ik jonger was, wel gewoon wat paard gereden. Omdat ik het wel gewoon leuk vond. Ja. Oh ja, oké. Okay, dus jij bent echt wel de erv ervaringsdeskundige ja. van de drie, denk ik. Want uh, Lavinia, ja, ik heb niet. een blauwe maandag op uh, paardrijden gezeten. Oh, het ja. bleek toch geen echt paardenmeisje te zijn. Nee, ja, ik wilde over die dingen heen springen. Okay, ja. Maar ja. ik mocht dat nooit. Dus toen hield het ook snel weer op. <lacht> Zij ja. Ik ben weg hier. En Kasper? Uh, nee, ik vind het een beetje eng. <lacht> uh, en, maar ik ben wel één keer op Terschelling... Ben ik zo, op zo'n zo makpaard gaan zitten. En die heeft me over Terschelling gereden. Daar was ik heel dankbaar voor. Maar dat vond ik dan weer een beetje saai. Lopen. <lacht> Doe dan wat. Ja. Ja, ja, Ander is het dat zijn denk ik ook reacties. Er komen natuurlijk allerlei mensen bij jou. Ja. Daar ga je van alles over vertellen. Maar... Dit, dit krijg je waarschijnlijk elke dag te horen. Ja, nou ja, het is ook eigenlijk helemaal niet zo heel erg belangrijk of je al ervaring hebt met paarden. En het leuke is inderdaad ook wel dat het daardoor een beetje spannend wordt. En dat is eigenlijk wel een mooi gegeven, want dat is nou juist waar we gebruik van maken. Ja. Dat, dat je een beetje buiten je comfortzone bent ja. en dat je juist iets doet wat je niet dagelijks doet. Dat is het uitgangspunt. Dus we zullen alles, uh, later nog even alles weten over die, uh, die hockeymeiden, natuurlijk. Ja. Maar, maar vertel even heel kort nog even, zo kun je een mooie teaser. Wat, wat, wat deze bij jou? Uh, nou, het had alles te maken met de voorbereidingen op de Olympische Spelen. Ja. Ellison heeft destijds. was uh, de bondscoach. Ja, Ellison ja. N, die heeft destijds echt gekeken naar wat zijn de dingen die het team kunnen bijdragen, nog extra, buiten natuurlijk wat het stafteam staf mm -hmm. zelf al deed. En er was, daar waren de paarden een onderdeel van. En dat ging dan met name ook over het stuk gevoel en gedrag. En uh, alles rondom emotionele intelligentie. En uh, ja, ze hebben nog veel meer andere dingen ook gedaan. Ja. Maar de paarden waren daar inderdaad een onderdeel van. Ja. Jij bent dus uh, paardencoach. Ja. Straks komen we nog weer terug. We gaan nog even bellen met Willemijn Bos. Uh, die, Leuk. die onder, onder andere bij jou was. Ja. Speelde toen nog in Oranje. Maar um, uh, paardencoach, wat ja. is dat? Nou, het is eigenlijk een beetje, dat is mijn mening... maar het is een beetje een groot, een breed begrip. Paardencoaching. paardencoach ja, coach... paardencoach iemand die paarden traint, maar ja, dat is niet nee, wat je, je doet. Nee, geen paarden. Dus het is, het is eigenlijk een soort van, van begrip geworden... voor degene die uh, paarden inzet um, uh, in coaching. Uh, dat kan in training zijn of een teamcoaching zijn. Maar dat kan ook persoonlijke coaching zijn. En, en sterker nog, kan ook in, in de vorm van therapie zijn. Dus het is in Nederland een uh, steeds meer uh, voorkomend begrip... En het wordt steeds breder ook ingezet. Dus dat kan op een school zijn met kinderen... als het gaat over zelfvertrouwen vertrouwen en weerbaarheid. Maar, maar het kan bijvoorbeeld... neem dat voorbeeld eens. Hoor. Ik wil ja. het even concreet maken. Zelfvertrouwen weerbaarheid. Zo'n kind komt bij jou. Eh, je ja. paas staat daar in de wei. Ja. Wat gaan jullie doen? Nou, wij werken over het algemeen niet in de wei. Maar oh, we werken in de bak. <laughs> Jouw Weeal. collega is vanmorgen ook bij mij geweest in de bak. Rijnoud, ja, gaan we zo Ja, ja. ja en uh, in die bak gebeurt het. Dus uh, dan ga je met de voetjes in het zand. En uh, zo'n kind of kinderen komen binnen. En die zijn dan eigenlijk heel erg bezig met... Um, ja, wie ben ik, waar sta ik? En uh, zo'n paard is heel erg bezig met de wij. En uh, dat verbinding zoeken met dat paard, dat is natuurlijk wel een ding... wat voor sommige kinderen best een grote stap is. En je kunt je voorstellen dat een kind heel weinig zelfvertrouwen heeft... en die maakt die gestalten naar het paard om daar een contact mee te maken. En dat paard antwoordt dat heel dankbaar en uh, vanuit vertrouwen en veiligheid. heb je het over fysiek contact. Ook dat, maar ook emotioneel contact. Het gaat eigenlijk altijd over de pijlers binnen. Uh, de, de academy gaat bij ons altijd over het hoofd, het hart en het lijf. Dus op die drie pijlers, hoe ben je met elkaar verbonden? Hè? Doe je dingen alleen mentaal of doe je dingen ook uh, fysiek gestuurd... of ook met je hart? Ja, er komen duizend vragen bij me boven. Maar ja. misschien moeten we eerst maar eens even luisteren naar Rijder mij, want die heeft vast ook een aantal van die vragen gesteld... en, ja. en dus meegemaakt vanochtend. Rijden op mij dus op bezoek bij jou in de zandbak, zullen we maar even zeggen. Jij ja, mag daar achter het touwtje gaan staan. En we zijn met z'n tweeën en het paard? We zijn met z'n drieën, ja, klopt. Sorry, we zijn met z'n drieën? <laughs> Helemaal. Dit is Tina. Tina is een Friese dame, een Mary. Ze is uh, vriendelijk, ze is rustig. Eigenlijk een beetje net als, uh, zoals wij de Friese kennen. Wat gaan we nu doen? We gaan ontmoeten. In de wereld van nu staat uh, uh, het moeten en het doen uh, een beetje bovenaan. Dat betekent dat we in de bak met het paard juist ontmoeten. Ik ga zo meteen het paard loslaten. Die gaat lekker de eigen gang in de ruimte. En dat is eigenlijk voor jou ook de bedoeling. Geen spelregels op dit moment? Nee, kijk gewoon eens wat, wat jij meebrengt... in een ontmoeting met een ander, in dit geval een paard. Tina die gaat nu al liggen. Die laat zien dat ze het wel even heel erg lekker vindt om te gaan rollen. Ja, wat moet ik hier nou mee? Ja, niks. Nou, misschien ben je moe. <lacht> ga er lekker naast liggen. <lacht> oh, nu gaat ze weer staan. Ja. Dag Tina, kom maar. Ze gaat weg. Wat moet ik nu doen? Nou, wat je vooral ziet, is als haar hoofd hoog is... dan is er ook nog spanning bij jou. Oké. Okay. Klopt dat? Ja, een beetje wel. Nou, het mooie, het mooie hiervan is, is dat zij dus eigenlijk die thermometer is... voor uh, bepaalde gevoelens die er bij jou zijn. Kijk, nu gaat ze weer naar beneden. Nu durft ze weer wat te ontspannen. Ze is eigenlijk een beetje aan het zoeken van... hé, hey, wat gebeurt er nou hier in het spanningsveld met jou. Wat krijgen we nou? Nou, Tina gaat even lekker rennen. Is dat een goed teken of een slecht teken? <laughs> dat is een goed teken. Waarschijnlijk spelen. Hoe speel je met een paard? Ik heb geen idee. Dat moet je dus gewoon zelf bepalen. Tina! Je staat hier met je koptelefoon op, met de microfoon in je handen... maar dat betekent wel dat je weinig met echt aandacht met haar bezig bent. Het moment dat je dit bewust wordt hiervan... kun je opnieuw contact maken. Op het moment dat het jou lukt om in te tunen op jezelf... Dat is ook het moment dat je dat gaat voelen. Ik geef jou even de microfoon en uh, mijn koptelefoon. Hey. Het moment dat die koptelefoon afgaat... en dat je daar dus niet mee bezig hoeft te zijn... dan zul je ook zien dat je veel meer in het nu... in contact kunt zijn met datgene wat je moet doen. En dan zie je op dat moment ook in jouw lijf veranderen. Je ziet de ontspanning komen, je ziet een glimlach, je ziet de rust. En je ziet vooral bij haar heel veel gebeuren. Je ziet bij haar ontspanning, ze komt dichterbij, ze staat gezellig naast je. Ik hou wel van een beetje knuffelen en aaien... dus ik, ik vlieg onmiddellijk op dat paard... Maar toen ik me even omdraaide en mijn eigen momentje pakte... ging het eigenlijk beter, hè? Ja, wat je dus ziet, eigenlijk de spiegel, de metafoor... die je vooral hier krijgt op basis van de, de biofeedback die het paard jou geeft... is dat jij ten eerste iemand bent die overal op afgaat. En dat is een mooie kwaliteit. Uh, maar dat kan ook als valkuil werken. Dus het kan zijn dat je daarin dingen laat liggen onderweg, signalen... die jou op een andere keus zou brengen als je even de tijd zou nemen. Ik krijg van jou nu een holster in mijn handen geduwd? Wat moet ik daarmee? En dan wil ik je vragen om met dat, dat halster uh, haar om te doen. Maar ik weet toch helemaal niet hoe dat moet? Nee, maar dat is nou precies het idee ervan. Kijk, kijk eens, dat gaat best goed. Dit is een hele leuke oefening als het gaat over zelfvertrouwen. Goed, hè? Ik ben helemaal onder de indruk. Ja, ik ook, van mezelf. Net als daarnet met je ontmoeting, jij stapt op alles af. Dus ook dit weer was voor jou een uitdaging van... die ga ik wel even aan. En uiteindelijk zie je dan ook dat als jij bepaalde rust hebt... dat zij het heel prettig vindt dat je het doet... en dat ze het ook helemaal toelaat bij haar was dat. Op bezoekers bij Larissa. Ja, jij moest heel ja. hard lachen, hè, Larissa. <laughs> ja, ja. Om jezelf terug te horen, waarschijnlijk. Ook dat. En ja. ook om de montage natuurlijk. Ja. Want daar had Rijdaad het over verteld. En, uh, het is leuk om terug te horen. Ja. ja. het wel een beetje een goede weerspiegeling... van wat er gebeurt ja. vanochtend? Of heeft ja. hij uh, alle pijnlijke momenten eruit gehaald. Nee, nee, nee. Het is een hele goede weerspiegeling. en Het is alleen wat versneld allemaal. Ja. Dus ik voel me wat gejaagd als ik het terug hoor. Maar ik snap ja, hem wel. Er dus zat niet heel veel rust in. Ja. Maar... Uh, wat je, je, je noemt het woord spiegel, maar dat veel mij, dat heb ik opgeschreven. Zo'n paard spiegelt een beetje jouw gedrag. Ja, ja in, de basis, <coughs> sorry. in de basis is het natuurlijk heel belangrijk dat een paard heel goed in de gaten heeft wat er om hem of haar heen gebeurt. Uh, paarden zijn natuurlijk 25 miljoen jaar al succesvol... in wat ze doen en dat ze overleven. En dat doen ze onder andere door heel goed te spiegelen... heel goed te assessen. Dus door te hebben wat er in hun omgeving afspeelt. Dus als jij daar binnenkomt en je bent heel erg rationeel ingericht... en je bent heel erg uh, op je, uh, ja, analytisch bezig... en je maakt weinig contact daarin met je lijf en met je hart wellicht... of misschien maar met de wens wat je echt zou willen op dat moment... komt er weinig verbinding tot stand. En die spiegel krijg je dan ook. Een paard voelt dat? Ja, een paard geeft dan eigenlijk... Ik terug en wat er dan is er of heel veel spanning of onrust en dan geeft hij dat ook terug. Want waarom, dat leest kan hij. Een, waarom kan een paard dat? Hoe kan dat? Nou Bewerkt gek het? genoeg kunnen wij dat ook, alleen uh, wij zijn daar een beetje over gedomesticeerd, denk ik, door alle andere prikkels om ons heen. We dus zijn naar de psycholoog en gaat naar het paard toe. Nou ja, ik denk dat er heel veel mensen zich herkennen in het feit dat je gewoon overprikkeld kunt raken eh, omdat er heel veel op je afkomt. Mm -hmm. Alleen emotionele intelligentie gaat denk ik vooral over dat stukje... waarbij je dat leert managen. En dat doet een paard heel goed van nature, Want hij heeft natuurlijk geen to-do-lijsten en geen targets... en geen team wat hem in zijn nek hijgt, want ze hebben allemaal hetzelfde doel. Maar wacht, want dat soort begrippen als... Hè, maak connectie met je hart en, en uh, emotionele verbinding met een paard... Ja, misschien ben ik een beetje te rationeel uh, ervoor. Maar ik, ja. dat, dat zou ik keer dan niet waard. Zo, soms, ja, ja. Zijn sommige nee. termen denk ik, Nou, wat, wat gebeurt er nou precies? klinkt ook soms een beetje vaag. Ik denk, ja, ja. Ik, ik kan het niet helemaal vatten. Ja, maar, dit, dat is ook, dit is, eigenlijk is het heel moeilijk om uit te leggen... omdat het een ervaringsding is. Het is iets wat je echt moet voelen. Ja. En... Gary, herken jij het een beetje als, als paarden, um, gedeeltelijke paardenman? Nou ja, ik, ik kan me gewoon wel heel goed voorstellen... en, en, en voel me vaak ook overprikkeld, zeg maar. Um, en daarin denk ik inderdaad dat we uh, overgedomesticeerd zijn... en dat wij zeker ook wel... Um, meer dingen zouden kunnen voelen als we meer in contact stonden met... zouden staan met onszelf. Gewoon als persoon zijnde. Maar omdat jij... Ik bedoel ook omdat jij hè, je hebt een paard gereden. Of je mm -hmm. extra paarden, Herken je iets van, van die sensitiviteit van, van het paard? Um, nou ja, ik, ik herken wel dat dat... Um, ik ging bijvoorbeeld proberen om het tuig om te doen. Uh, en um, dat vindt... Tenminste, dat vond dat paard gewoon totaal niet fijn. En... Ik was er toen eerst ook heel erg gehaast mee bezig... omdat ik het gewoon gelukt wou hebben. En pas toen ik gewoon geduld had en ik gewoon chillde... toen kwam het gewoon goed, zeg maar, uiteindelijk. Dus ergens kan ik me er wel in vinden, ja. ja is het iets, Larissa, waar je open voor moet staan... Of dat is denk, het iets nou wat ja, je gewoon eigenlijk altijd wel Nou, ik voelt. denk op het moment dat je um, sowieso... als je dit stuk voor jezelf wil opzoeken... Ja. moet je jezelf daarvoor openzetten. Dus als je dat stuk rondom je gevoel verder niet wil onderzoeken... dan heb je niks ja. te zoeken in een ja. paardenbaan. Daar hij heeft er niks te zoeken, hè? Oh, ik oh, weet oh, het niet. Oh, dat is ja, heel interessant. interessant. Ja, gewoon een beetje kritisch. Als, oh, je, als iemand sceptisch is, weet ik dat nee, al, ik nou, wel. Dus ik ja. ik geprojecteer het even lekker op oh, jou. Ja, lekker veilig weer. Dat is ook weer een eigenschap die je met zo'n paard... dan kun je prima werken. We moeten ook... Nou, dat lijkt me hartstikke leuk. We gaan even buurtje bij Frank Bielaert. Uh, want die eerste helft van uh, Paris Saint-Germain tegen Real Madrid... is wel aardig opstreken, Frank. Maar nog geen doelpunten. Zo is het, half uurtje onderweg. Allebei correct dus. En 0-0, uh, ook dat klopt. Dus uh, uh, ja, en Real Madrid is ook nog de gevaarlijkste ploeg van de twee. De meest dreigende ploeg van de twee. Paris Saint-Germain is degene die de score in ieder geval zal moeten openen... om nog iets van de wedstrijd ervan te maken. We ze hebben eigenlijk één vrije trap gehad daarvoor... Uh, als kans... Een vrije trap van 30 meter genomen door Di Maria. Die schoot hij via de muur over de achterlijn. Het werd maximaal een hoekschop. En dat, uh, uh, dat was het dan. Verder is Paris Saint-Germain vooral op zoek naar de opening in de, de verdediging van Real Madrid. En het wil niet zo heel erg lukken. Het gaat ook niet heel erg snel als, het, uh, als we praten over de opbouw. Marquinhos nu via Verratti. En dan zoeken we Di Maria om te kijken of ze de opening kunnen vinden. Maar als Di Maria dan besluit diep te gaan en Verratti het balletje breed legt... dan rolt hij zo twee meter verderop over de zijlijn. En zo kort staan die twee op elkaar. En toch begrijpen ze elkaar niet. Hebben ze elkaar niet even in de ogen gekeken. Want dit is eigenlijk de bedoeling van de combinaties die we uitvoeren. Dus kan Marcelo nu gaan ingooien richting Ronaldo. Die kopt die bal zo richting zijn eigen verdediging. Dat kan niet helemaal de bedoeling zijn geweest. Raakt de bal totaal verkeerd. Farahane zorgt ervoor dat er geen dreiging ontstaat. En over rechts kan Carvajal dan de aanval van Real Madrid gaan vormgeven. Samen met Casemiro. Benzema komt ook even het middenveld oplopen. Maar de bal moet natuurlijk uiteindelijk naar Ronaldo. Dat zou kunnen gebeuren... Nu, hij gaat naar de punt van het strafschapgebied. Zoekt Daniel Ves daarop. En als hij dat eenmaal binnen het strafschapgebied is, dan valt hij. En doet Daniel Ves meteen zo'n handbeweging maken. Zo van, joh, doe niet van die rare dingen. Ga niet zomaar liggen. En Ronaldo vindt het echt een penalty. Brieg kijkt niet eens naar het moment. Want hij weet al bijna dat Ronaldo op zo'n moment gaat liggen. Is duidelijk op zoek. Naar de goede wil van de scheidsrechter. Maar die heeft hij bepaald nog niet gevonden. En als hij niet uitkijkt gaat hij voor dat soort fratsen ook nog een gele kaart krijgen. Als hij zometeen nog zelfs een zwalbe uitgooit. Op dit moment moeten ze even uitkijken bij Real Madrid. Want die Maria is er vandoor. Overtreding gemaakt op die Maria. Daar komt de tweede gele kaart van de wedstrijd. De eerste was voor Verratti. Deze gaat naar Kovacic, de controlerende middenvelder, naast Casemiro. Dat was degene die Di Maria probeerde tegen te houden. Dat doet hij ten koste van een overtreding. En die overtreding is een gele kaart waard als Real Madrid even vergeet... Uh, ...op te letten in de omschakeling van uh, uh, Paris Saint-Germain. Kovac iets terecht, de gele kaart zit helemaal mis bij de bal. Hij probeert wel een tackle op de bal te maken, mist de bal. Raakt de benen van de Argentijnse aanvaller van Paris Saint-Germain. En uh, daarmee heb je dus een gele kaart verdiend. En dan zou dit zo'n momentje kunnen zijn, net als die vrije trap eerder van uh, Angel Di Maria om een doelpunt te, te forceren. Want daar begint het wel een beetje op te lijken. Real Madrid is de sterkere ploeg van de twee... in het eerste half uur. Maar je zou dat kunnen doorbreken... door zo'n vrije trap binnen te mikken. Dat kan niet in één keer. Dat moet in tweeën. Maar dan moet je hem wel op het hoofd van een ploegenoot krijgen. De zoektocht was richting Cavani. Die maakt nu een overtreding op Casemiro. Die wegkopt. En daarmee is de dreiging voor de bal van Real Madrid weg. Die zitten voorlopig op Rozen. Na een 3 en overwinning in eigen huis. En 0-0 in het stadion. Uh, uh, Stadion in Parijs kan ik beter zeggen. Het pakt de Prins, Daar was ik nog op zoek. Ja. Joe Bonamassa en Beth Hart. Ik vind Beth Hart al een leuk mens. Schijnt ook ooit de eer te hebben gehad om uh, geïnterviewd te worden door de grote Jeroen Stomper. Nou ja, toen was hij nog heel klein. Ja, wel. <laughs> <laughs> ja, ja, We zitten spannend. hier met een uh, volle tafel uh, bij langslijnen omstreken. Kasper van de Puttela, Vinia Aronsson en Gary Gravenbeek die gaan zo vertellen over Bloedlink. Een stuk over een maatschappijleerles die helemaal uit de hand loopt. En dat is nog een eufemisme. Maar hier ook aan tafel zit Larissa Gies van de eq Academy, uh, die heeft dan net al verteld over paarden en wat ze er allemaal mee doet. En over, uh, we hebben Reinhard gehoord die langs ging op een uh, kleine sessie. Die dat een beetje spannend vond. En wat zo bijzonder is en waarom we jou natuurlijk ook hebben uitgenodigd is omdat wij een beetje een sportprogramma zijn, of een beetje eigenlijk best wel heel erg. Ja. En je hebt de hockeydames ook geholpen. Ja. Uh, en gaat dat misschien in de toekomst weer doen. In voorbereiding op het Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Uh, kwa kwamen ze zelf bij jou aankloppen? Kreeg je een telefoontje van joh, uh, kunnen we eens bij jou langskomen? Nee, ik heb, uh, uh, ik heb contact met Alice en dan. Ja, de bondscoach. Coach. Ja. Want die, die was al eens eerder langs geweest? Of? Ja, Alison is eerder langs geweest zelf. Ah. En, uh, en dat, ja, vanuit daar is dat verder ontstaan. Oké, okay, ze zei, kan ik met de meiden eens eventjes op bezoek ja. komen? Ja, zij vond dat uh, haar zoveel inzichten uh, bracht. Dat zij dacht, dit is goed voor de hele team. En weet je dan meteen, dit ga ik, dit ga ik met de dames doen? Uh, ja, ik heb in grote lijnen dan wel natuurlijk ook uh, in, in een voorbespreking met haar gekeken... van uh, wat zouden we willen bereiken op zo'n moment en wat is er belangrijk voor het team. En wat is dat dan? Nou, ik denk een beetje hetzelfde als bij alle teams. Dat je gewoon vooral uh, de neuzen dezelfde kant op hebt staan en dat je ook beseft van elkaar... van waar zitten nou onze sterke plekken... en waar zitten onze minder sterke plekken. En dat je daar die focus ook met elkaar op kunt leggen. En kijk, weet je, hockey weet ik overigens niets van. Dus ik speel ook geen hockey, ik ken de regels ook niet. Mm -hmm. Maar het mooie wel is dat je wel kunt kijken naar gedrag. En ja. uh, dat je dus kunt zien in het team... van waar ligt daar op dat gebied nog winst wat we kunnen behalen. En dat telt eigenlijk voor alle teams. Of het nou topsport is of bedrijfsleven rijksleven. zijn dus natuurlijk nou. heel benieuwd hoe dat gegaan is. Zeker, en daar Daarvoor hebben we nu een van die hokjes aan het telefoon. Wilhelmijn Bos, goedenavond Wilhelmijn. Goedenavond. Wat dacht jij toen je hoorde, we gaan naar de paarden toe? Nou, ja, ik, ik wist eigenlijk niet zo heel goed wat ik me erbij voor moest stellen. Uh, toen ik het voor het eerst hoorde. Ik uh, ben wel voorafgaand dat we, met, we zijn er met het hele team geweest. Ik heb er ook zelf uh, individueel uh, wat mee gedaan. Dus uh, toen we met het team hoorden dat we naartoe gingen... toen wist ik wel een beetje wat het inhield, maar... Toen ik zelf daar uh, voor het eerst naartoe ging... Uh, wist ik eigenlijk niet zo heel goed wat ik moest verwachten. En waar, waar, waar, waar, waarom ging jij? Uh, nou, wel heel erg uh, voor, voor mezelf. Dat ik op dat moment uh, niet heel lekker in mijn vel zat. Uh, dat ik heel veel spanning met me mee nam. Uh, in de richting naar de Spelen van Rio en natuurlijk de Spelen van Londen gemist. En ja. ja, uiteindelijk was dat voor mij wel heel veel, bracht dat heel veel spanning met zich mee. En die, die uitte zich op een manier waar ik niet zelf, uh, zelf niet heel erg blij mee was. Want hij heeft en... te schetsen vlak voor Londen. Uh, laatste training, hè, meen ik. Uh, scheurde jij je, je kruisbanden, geloof ik, af, of ja. je kniebanden. En ja. En, en ja, dat was natuurlijk een enorme klap uh, voor, voor het team, maar vooral voor jou. En je dacht... Dat moet ik nog een keer meemaken. Rio nee. moet ik halen. Ja, en ook wel... Nou ja, in die zin ook wel een beetje met het idee van... Goh, Rio is wel uh, nou ja, een kans voor mij nu. En ja. zal uh, misschien ook wel uh, de laatste kans zijn. Uh, qua leeftijd. Dus in die zin was ik wel, uh, ja, stond het zo hoog op mijn verlanglijst. En dat bracht uiteindelijk veel meer spanning met zich mee voor mezelf... dan dat ik, mezelf, dat, dat ik me realiseerde op dat moment. En uh, nou ja, door door, onder andere de, de dingen die ik met Larissa heb gedaan. En ja, wat dan? Vertel ja, eens, dat hoe hield zo'n paard jou daarmee? Nou, op het moment dat je in zo'n bak zit met, het, met dat paard... Um, laat dat paard gewoon precies zien hoe jij je op dat moment voelt. Het is echt een spiegel van, van uh, je ziel, zeg maar, op dat moment. En ja, kwam ik er dus achter dat er zoveel spanning bij mij zat... wat dat paard reflecteerde voor mij dat ik dacht van, goh, maar wat is dat dan en waar komt het dan vandaan? hoe wat deed dat paard dan? Ja, je wil heel graag contact maken met dat paard... maar op het moment dat ik was op dat moment helemaal niet um, ja, zo in balans met mezelf... dat ik heel makkelijk contact kon maken ook met, met dat paard... waardoor het ja, dus ook eigenlijk bij me wegliep. En uh, heel erg schrikkerig reageerde op, op mij. Heel rustig en in één keer heel erg schrikker... Ja, dat ik dat ja. op dat moment uitstraalde. En uh, ja, dat heb ik mij. Op dat moment realiseerde ik me dat pas toen ik echt daadwerkelijk dat zag van mezelf. En dat, dat, en dat dan... is jouw persoonlijke uh, uh, verhaal? En maar, maar jij bent daarna dus met uh, alle meiden gegaan. Ja. Dus jij, jij ja. j, j had ze al verteld van goh, we gaan. Jij was een kerk wel enthousiast, kan ik me zo voorstellen, als ik jouw verhaal ja. nu hoor. En wat vond de rest ervan? Wat dacht dachten die, Wat gaan we nou beleven? Of uh, nou ja, stond hij erin wel open voor? Ja, iedereen stond er wel heel erg open voor. En ik denk dat dat ook wel uh, een kenmerk is uh, van een uh, topsportteam... dat je altijd wel uh, open staat voor, voor uh, nieuwe dingen om, uh, om beter te worden. Ja. En dat merkte je dus bij de groep ook heel erg. Ook wel heel erg benieuwd van, goh, wat, wat gaat er dan gebeuren? En ja, daar hebben we uh, ook uh, dingen van, van, uh, van elkaar gezien... Waar mensen dus op dat moment mee, uh, mee worstelden. Maar ook waar, waar we op dat moment uh, uh, heel goed waren met elkaar. En dat was heel goed om te zien. En, en maakte dus voor ons ook, nou, met die punten waar het goed gaat... daar kunnen we ook gewoon verder mee. Moeten we ook zeker verder ontwikkelen. En de punten waar we nu uh, van elkaar ook zien van... goh, hier missen we nog wat. Daar, daar kunnen we elkaar weer, uh, uh, ook weer verder helpen. Ja. Dus kun je zeggen van uh, zonder die paarden... hebben we nooit die Olympische finale gehaald? Of is dat een beetje overdreven? ja, nou, ik vind dat, maar ik vind dat heel moeilijk om te zeggen. Ik denk dat het een combinatie van is geweest en ik Uiteraard. denk zeker dat het heeft bijgedragen, bijgedragen aan die weet je, die paar procenten die wij nodig hadden. Die hebben we daar zeker gevonden. Ja, Larissa, uh, ja. Dit is natuurlijk, uh, het, is, het is mooi uh, voor, jou, uh, voor jouw business, dit soort ja. verhalen. En uh, als, als het ware, is, is het natuurlijk ook gewoon hartstikke goed. Ja. Is, is dit ook voor iedereen? Hè? Kunnen wij bijvoorbeeld met redactie. Ja. Uh, heeft, heeft elk team of elke baas of elke ja. individu. Uh, dat zich onzeker voelt of af en toe ergens mee struggelt. Ja. die kan ja. geholpen worden door zo'n paard? Zeker. Ik denk het um, in principe gaat eigenlijk, denk ik, om uh, het ontwikkelen van je emotionele intelligentie. Nou, hè, wat dat eigenlijk inhoudt, is dat je veel beter je stress of je emoties. Lidmanager en waardoor je dus uiteindelijk ook je prestaties zal verbeteren, waardoor je ook gewoon beter concentreert, waardoor je makkelijker in een team staat en empathischer bent. Naar anderen. En je ziet elkaar, dus je gaat niet met het hele team in die bak hè, tot slot. Jawel, je ja. gaat met het hele team in die bak ja. met één paard. Ja, nou nee, daar zijn verschillende soorten uh, okay. mogelijke oefeningen die je doet. Het hangt een beetje van het doel af. En wat voor thema je als team hebt. Ja. Dus uh, in, in eerste instantie ontmoet, ontmoet iedereen het paard één op één. Dus jij alleen met het paard. Ja. En we doen altijd een 360 graden feedback. Maar dan gewoon live op de plek zelf met het hele team. Dus dat is ook wat dit team heeft gedaan. Ook gekeken naar elkaar. En dat is best heel kwetsbaar. Maar ik denk dat dat wel echt van deze tijd is. En er wordt altijd een beetje taboe over gedaan. Van hè, emoties, emoties, na. Ja, doe maar even hmm. niet, gewoon niet lullen, maar poetsen en laten we vooral doorgaan. Terwijl dat wel de missing link is. Hè. IQ uh, is zonder EQ nooit succesvol. Het is altijd samen succesvol. Ja. Nou, misschien een uitje voor de sportvloer. Lijkt en me doen. hartstikke leuk. Zeker. Larissa Gies, dankjewel. Jullie bedankt. En Willemijn, jij ook, dankjewel. Geen van deen. Voor je verhaal. Oké, okay. Willemijn Bos was dat. <swegeleven> NPO Radio 1. Rissa, die blijft nog even zitten. Uh, ook, ja, niet hier aan tafel, maar ergens in dit gebouw. Jan van der Putten met het NOS nieuws van iets over jaar. half tien. De Joodse gemeenschap in Amsterdam krijgt na incidenten bij een kosher restaurant steun van politieke partijen die het Joods akkoord hebben getekend. Daarin staat onder meer hoe zal worden opgetreden bij antisemitische acties. Indonesië heeft positief gereageerd op het aanbod van Nederland... om experts te laten helpen bij het onderzoek naar de verdwijning... van Nederlandse oorlogsschepen in de Java-Zee. Die experts gaan adviseren bij het opgraven van stoffelijke resten... en het analyseren ervan. De gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto's in Europa... is voor het eerst in tien jaar gestegen. Volgens onderzoeksbureau Jato Dynamics komt dat... door de dalende verkoop van dieselauto's... en de stijgende verkoop van benzineauto's. En lege vrachtwagens mogen ook tijdens een uitzonderlijk zware storm blijven rijden. minister van Nieuwenhuizen vindt een algeheel rijverbod... voor lege trucks tijdens code rood disproportioneel. Langs de lijn en omstreken. Einde van de eerste helft. Uh, zal die lang meer duren? Paris Saint-Germain, Real Madrid, Frank... Er zit een extra tijd, krijgen er één minuut bij. Dus het duurt nog één minuut als het goed is. Het is altijd de minimale extra tijd, zeggen we er dan bij. Mocht er nog wat gebeuren in die ene minuut. Wat er wel gebeurd is, het staat nog altijd 0-0, zo vlak voor rust... Een hele grote kans. De beste kans van de eerste helft. Die was er voor Paris Saint-Germain. Het was Mbappé die ontsnapte aan de buitenspelval. Had die bal eigenlijk voor moeten geven. Want Cavani was meegelopen. Was zijn tegenstander ook al kwijt. Mbappé had er geen oog voor. Die ging voor zijn eigen kans. Uit een moeilijke hoek. Terwijl Cavani helemaal alleen recht voor de goal stond. En natuurlijk een neus heeft voor doelpunten. Zeker zo'n makkelijke intikker is wel aan hem besteed. Maar hij kreeg niet de kans om die bal makkelijk in te tikken. Want Mbappé deed het dus helemaal zelf tot groot. Groot ongenoegen van die Uruguayaanse superspits die ze daar hebben staan. Maar dus even op het moment suprême wisten niet te gebruiken. En dat is natuurlijk niet zo heel erg slim als je dan toch de kans hebt om op 1-0 te komen. Je staat met 3 8 Je moet twee doelpunten maken om door te gaan naar de volgende ronde zonder er één tegen te krijgen. En je laat de eerste echt hele grote kans erop die er gewoon in moet. Die laat je dan liggen en nu kan het niet meer. In ieder geval niet meer voorrust. Want zojuist heeft Brieg gefloten voor de rust in het Parc De prins Paris Saint-Germain had 1-0 voor kunnen staan. Dat is niet gelukt. We gaan rusten met 0-0 de Real Madrid. Wat doe je als je eindelijk eens de rust hebt om les te geven zoals je wil? Het is de vraag die regisseur Casper van der Putten zichzelf stelde... bij het maken van de nieuwe theatervoorstelling Bloedlink. Als die rust er is, zo blijkt in de voorstelling... worden er heftige discussies gevoerd over bijvoorbeeld afkomst, gedrag... afwijzing en erkenning... Casper is hier, samen met twee acteurs, Slavinia Aronson en Gary Gravenbeek. Die heeft ze even kunnen horen. Laten we eerst even luisteren naar een stukje uit De Trailer. We gaan beginnen met de les. Wat zat je aan mijn lichaam, racist? Denk jij dat geweld de oplossing is? Is geweld juist niet het probleem? Zeg het Het is je plicht als, wat? als Nederlander. Ik ben geen Nederlander. Jij gaat nu zeggen wat je bent hij iemand Ja, mijn lessen maatschappijen liep iets anders, zullen we zeggen. Iets, iets, iets rustiger, het is vrij extreem. Ook omdat het een heel origineel begint, zullen we zeggen, en vrij extreem. Een lerares vindt een wapen, hè, geloof ik, Kasper. Ja, een, leer, een leerling neemt een wapen mee dat ze aan de lerares uh, wil geven... omdat ze het heeft gevonden en niet weet wat ze ermee aan moet. En uh, de les is al heel rommelig begonnen, zoals uh, elke les daar rommelig begint. En opeens heeft de lerares dat wapen in de handen en uh, opeens uh, vliegt er een leerling naar de toe... die wil zeggen, geef maar aan mij. En ze schrikt ervan en ze houdt hem opeens onder schot... terwijl ze nog nooit een wapen heeft vastgehouden. En hij maakt nog een beweging en ze haalt per ongeluk de trekker over. Ja. En uh, dan schrikt ze zich wild. En iedereen schrikt zich wild. Maar het is wel eindelijk stil. <laughs> en dan denkt ze... Uh, ik denk dat ik gewoon even doorga met de les... in plaats van de politie te bellen. origineel begin. Yes. Zelf bedacht. Ja. Nee, ja. beter goed gejat of slecht verzonnen? Precies, ja. En bij wie heb je het gejat? Het is een, uh, een idee dat uit uh, een Franse film komt, La Journée de la Jupe. Uh, en daarin gebeurt het bij een Franse les, een literatuurles, waarbij de lerares heel graag scènes van Molière wil spelen, de grote Franse uh, toneelschrijver. En dan krijg je dus onder dwang toneelscènes uh, die gespeeld worden. Uh, en wij hebben in Nederland niet echt zo'n typische Nederlandse schrijver. En ik vond ook, we gaan het dan ook in het theater brengen. Wordt ook een soort viering van het theater. Dus ik heb er misschien nog wel iets Hollands ervan gemaakt. Maatschappijleer en dan vooral de nadruk op jezelf uiten... in de les maatschappijleer. Dus iedereen had, iets, had een idealistische toespraak moeten voorbereiden... over wat je zou willen veranderen aan de wereld. Niemand heeft dat gedaan. Mm -hmm. En, uh, maar dan moeten ze toch maar eens even wat over de wereld gaan vertellen. En ja. over zichzelf. Want wat, wat is het in jou dat dit stuk wil maken? Waar, waar komt die interesse bij jou vandaan? Um, nou, ik zat er nog over na te denken. Uh, toevallig, omdat ik vannacht opeens wakker werd. Toen moest ik opeens denken iets wat ik bijna was vergeten. Ik heb in mijn derde jaar van de toneelschool... liep ik stage um, op, een, uh, op een school. Want ik, ik moest ook een soort toneelles... Diplomaatje halen. Toen heb ik een keer bijna een, een jongen van 13 een klap voor zijn bek gegeven. Omdat uh, uh, die, die ik zag, ik moest in de pauze opletten, de, de kantine bewaken. En ik zag hem een medeleerling slaan. En ik liep naar hem toe. En toen zei ik: Waarom sloeg je hem? En toen zei hij: Ik sloeg hem niet. <lacht> en toen denk ik, maar ik heb het gezien. En, en hij bleef met een stalen gezicht dat zeggen. En ik stond echt op het punt om hem een soort een ram voor zijn bek te geven. Dus ergens, nou, ik heb iets met die lerares. Dat is één. En verder is het wel een, uh, het is een je hebt mooie. je iets met, met de lerares als in je begrijpt de, haar frustraties? Stiekem, ja, ja, zeker. En dus dat is, vind ik altijd een spannend uitgangspunt. Hè? Als je dat, als je iets kan voelen met juiste, uh, waar, waar je het minst mee verwacht. En het is een mooie metafoor, vond ik, voor jongeren. En zo'n klas is een mooie metafoor voor een landje. Weet je wel? Zo'n mini samenlevingje, ja. heel overzichtelijk. Ik denk naar de Breakfast Club. Ja, precies. Heeft die dat film. ook? Ja, ja, die leerlingen die daar met elkaar zitten. En het is een mooie metafoor eh, om, om iets over de tijd waarin we nu zitten te leven eh, te, te zeggen. En, dat is een heel spannend uitgangspunt vooral natuurlijk ook. Okay. Precies, en door, door onder druk kan dat ook veel toffer worden dan zomaar een discussietje. Want die echte lesmaatschappijen, die zou je natuurlijk nooit op toneel willen zien. Nee, en je wilde natuurlijk uh, leuke karakters in die klas... die, uh, die, die, die met elkaar uh, in ieder geval een verbaal in gevecht gaan. Die zitten hier, de visite, weet ik niet. Ja. Het tweede van hier aan tafel... Althans, yes. uh, Lavinia, jij speelt Donna, geloof ik? Yes, ik speel Donna. Uh, Wie is Donna? Donna is uh, een meisje die eigenlijk veel problemen thuis heeft. Ze heeft gescheiden ouders. Uh, ik denk het standaard probleem... kind vanuit uh, een gescheiden situatie... en die op een VWO-school zat... daar vanaf is gestuurd... nu in een tri-havo-klas terecht is gekomen... en... Uh, op een andere school, andere locatie. En eigenlijk alles doet om huis te ontwijken. Dus en, en aandacht vraagt ook. En, en, en juist een grote mond heeft. Maar een heel klein hartje. Ja. Ja. Gary, wie ben jij in het stuk? Ik ben een uh, jongen die uit Suriname naar Nederland is gekomen... op vrij jonge leeftijd. Um, waarvan zijn ouders het altijd heel belangrijk hebben gevonden... dat hij uh, goed Nederlands spreekt... en dat hij goed meekomt in de samenleving... En uh, na een, een spreekbeurt, die hij, de eerste spreekbeurt die hij in, in Nederland moest houden... is hij uitgelachen door zijn hele klas. En daardoor wil hij niet meer spreken. Ja, dus we hebben iemand in de studio, een van de acteurs... die dus eigenlijk de hele voorstelling niks zegt. Nou ja... Welkom op de radio. <laughs> <laughs> nou, dat je hier wel wat zegt. Ja, zeker. Maar uh, dat is toch wel wat. Dat is een beetje een, een heel bijzondere rol. Je zegt ja. eigenlijk tot het einde van de voorstelling helemaal niks. Nee, ik zeg tot het einde van de voorstelling inderdaad helemaal niks. Wat doe je wel? Uh, uh, ik dans. Ja, uit um, je je daarmee? Wat zeg je sorry? Daarmee uit je je? Ja, ja, daarmee uit ik me. Um, het is ook in principe de, de manier waarop uh, Doc zich dan uit. Uh, de manier waarop Doc wil laten zien wat hij vindt. En, um, zo heet je, Doc. Ja, Doc. Dat is het karakter wat ik speel. En um, ja, dat is gewoon de manier waarop hij zich uit... en de manier waarop hij wel communiceert met wie dan ook, zeg maar. Ja. Het, het, het idee is, als ik het goed begrijp, Kasper, he, om, om door middel van deze situatie te hebben over allerlei hot topics... van deze tijd, identiteit, uh, racisme, uh, weet ik het wat allemaal... wat er voorbij komt... Um, en, en in de aanloop heb jij, je schrijft dan zelf een script. Dat heb je bedacht. Er zitten dan jouw ideeën wat er in je achterhoofd zit. Maar ik heb begrepen dat jij uh, het aan alle acteurs die je meewerkt ook hebt voorgelegd. Met, met ja, gewoon de vraag van wat vinden jullie ervan en uh, moet ik nog wat aanpassen? Ja, zeker. Ja, het, het, het gaat veel over afkomst. En uh, uh, voor de mensen die niet op de webcam meekijken. Ik ben een uh, lange kale witte Nederlander. <laughs> Um, dus ik heb uh, heel veel dingen in mijn leven ook vanuit dat perspectief. Nou, alles in mijn leven heb ik vanuit dat perspectief meegemaakt. En als schrijvende dacht ik wel, oh ja, ik zit hier nu wel te schrijven over hoe het is om hè, een jongen van 16 van Marokkaanse komaf te zijn. En daar kan ik wel iets bij voorstellen, maar helemaal weet ik het ook niet. Dus ik heb op dag 1 gezegd, wat vinden jullie ervan? Nou, dat er viel vies tegen. In de zin van, nee, ik kreeg best wel... Uh, laten we ja, ja. even vragen. Ja? Was het was niks, uh, Gary? Uh, ja, er zijn gewoon heel veel momenten geweest. Jij bent er dat tegenovergesteld, hè? Echt... <lacht> ja, nee, ik moet wel eerlijk zeggen. Ik, ik, heb, um, ik heb daarbij bij dat proces niet echt heel erg mijn stem laten horen. Ook niet. Um, <lacht> <lacht> dat is eigenlijk vooral... Ja, dat denk ik, een goede auditie te zijn. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, dat is eigenlijk gewoon vooral geweest. Omdat ik natuurlijk weinig toneelervaring heb. Dit is mijn eerste show die ik okay, speel. Um, maar wat uh, dacht je ervan? Ik had nou ja, uh, ik ben een lange witte man. Uh, nou, je bent ook Nederlander, maar dan met, met een ander kleurtje. Uh, Prachtige lange haren. <laughs> uh, en, en, en, en Dankjewel, dankjewel. Nee, <laughs> het, het, het, ging, het ging gewoon over clichés en, en, en, en dat soort dingen. En op een gegeven moment um, is er een moment dat Casper ook even heeft gezegd... van kijk, dit is gewoon wat ik heb geschreven. Ik heb ook een mening. Ik ben ook bevooroordeeld, dus... dus Gooi maar, zeg maar. En, en, en laat maar weten wat, wat, wat jullie iets anders zouden willen zien. En, en dan zijn er toch wel momenten dat je dan het script doorleest... en dat je denkt, hmm, ja. misschien zou dit wel anders verwoordelen. Weet, weet je nog zo'n moment waar, waarvan jij het zag? Uh, nee, dat zou ik niet denken. Denk er eens even over na, Lavinia. Um, nou, ik, ik, ik weet wel dat ik, um, ik... Ik las het en ik dacht in eerste instantie heel eerlijk... oh, ik speel weer de witte racist. Dat dacht ik eerst... Weer, ja. ja, omdat ik heb toevallig ja. een voorstuk gedaan en toen, nou ja, dat, dat was toevallig zo. En toen keek ik verder en toen zag ik de, de rest van de teksten. En toen dacht ik: Oh ja, zit een Marokkaanse jongen in, meisje met een hoofddoek, donker, en toen dacht ik: oh, Oké, okay, we gaan hier naartoe. Stereotypes, stereotypes. En vervolgens is eigenlijk op die stereotypering is er een beetje kritiek geweest, omdat heel veel mensen in de groep, denk ik, niet zoveel zin hadden om, die, om dat stereotype te spelen. Zeker omdat het al juist al zichtbaar is. En omdat die stereotypes gewoon nog niet goed genoeg, niet levendig genoeg werden neergezet. Precies. Was er een voorbeeld. Ja, het, ze waren neergezet door mij zoals ik ze heb leren kennen... uit de krant of zo, van buiten afgeschreven. Maar noem maar eens eentje, pik een, ja, je dus een meisje was... met een hoofddoek, zat ja. natuurlijk een meisje met een hoofddoek... en natuurlijk had dat meisje eigenlijk problemen met die hoofddoek... en wilde ze die afdoen eigenlijk. Zo, weet je wel. Dus dat, dat was... En toen kreeg ik het wel op mijn bord, zo van... A, ah, uh, weet je al hoe vaak ik een hoofddoek op heb uh, moeten doen op het toneel? Weet je al? Mag ik ook nog gewoon... Uh, Mag ik ook een keertje zonder uh, hoofddoek? En, uh, nou, legitieme vraag... Uh, en uh, waarom is dat eigenlijk zo'n probleem, die hoofddoek? Ja, ja, zei ik... Uh, ja, er gaan, er gaan, er allemaal discussies gaan er toch over? Hier, hier, de opinie in debat van die krant... <lacht> opinie, ik had bewijs bij me. Nee. <lacht> en, en toen gingen we daarin eigenlijk weer vanuit het perspectief van de groep... en van de veel andere verhalen die daarin leefden... van ja, maar wat is daar nou eigenlijk het probleem mee? Is het probleem niet eigenlijk dat iedereen er zo'n ongelooflijk probleem van maakt? En moeten we daar niet eens een keer een scène over maken? Die hebben we nog nooit gezien. Dus... Nou, toen dacht ik, oké, okay, daar werd ik wel van overtuigd, ja. Door die. Want ik merkte ook al tijdens het schrijven van: oh ja, dat is. Het, gaat, het ging bijna te makkelijk. Het kwam er te makkelijk uit. Of zo. Mm -hmm. En Toen ik die scène moest schrijven over dat mensen een probleem hebben... met die hoofddoek, toen dacht ik, hoe ga ik dat eigenlijk aanpakken? Dat voelde ik voor het eerst de uitdaging. En toen weer via die gesprekken kwam er weer een nieuwe scène. Maar voelde je niet uh, in je hemd gezet? In je, je, je schrijft een script, doe je je stinkende best op... en dan wordt gewoon ja. kaart afgekraakt door iedereen die ja. er mee moet werken? Nou, ik heb natuurlijk zelf gezegd uh, zeggen wat over... dus ik wist dat het ging gebeuren. <laughs> maar het was uh, uh, absoluut een pijnlijke uh, ja. eerste week. Ja. Ja, maar Lavinia, je was dus wel eerst gecast... Hoe, hoe is dat gegaan? Jij hebt uh, haar gecast, onder andere... En, en, ja, en, ik heb auditie gedaan. Ja, en toen heb je wel gedacht, oké... Okay, je moet zelf nou ook ja, wat in kijk, de script je, zien, toch? Tuurlijk. Maar toen was het uh, script er ook nog niet aan. Het script ah, was okay. er nog niet. Ik het wist dat het ging er. over ja. een, een gun in een klas. En als je dat hoort, dan ja. wil je dat heel graag doen. Ja. Want dat klinkt gewoon super tof. En uh, toen pas later kwam dat script. Ja. En, uh, maar... Ja, het is... Het is kijk, en, en ik ben ook niet... Uh, in die positie... Ik, ik, tenminste, ik heb heel veel in de voorstelling gehad... ik, ik sta niet in de positie om daar iets van te vinden of zo... van die stereotypes. Want ik ben wel die privileged uh, witte vrouw. Ja. En, uh, voel je dat ook zo? Want er zijn ook weer mensen die, die dat weer onze vinden. Hè? Die zeggen, ja, wat is dat... Uh... Nou ja, ik um, voel het wel als ik in dat proces... heel veel verhalen aanhoor van medespelers die in het dagelijks leven situaties meemaken uh, waar ik wat ik niet meemaak. En maar wat zoals? ik ook niet meemaak. Uh, ik kom altijd binnen in de club. Uh, ik heb daar geen moeite mee. Uh, ik kan in Albert Heijn zonder winkelwagenmandje uh, kan ik doorlopen. En ze zullen niet op me letten als ik iets in mijn zakken stop. Uh, hele kleine, simpele dingen. Uh, als, als ik iets zeg, dan gelooft iemand mijn vrouw al meteen. Ja. Uh, dat ja. Ik wil nog eventjes een voorstelling toe. Ja. De, uh, uh, wat, wat, wat, wat namelijk wat wel leuk is, is de, wat echt de winst is van al die scènes, is dat er dus allemaal, uh, al die scènes zijn herschreven. En ja. al die scènes zijn nu hele vernieuwende, vind ik, uh, harte van een soort die vanuit dat stereotype komen, maar wel gevuld zijn met echte ervaringen. Want er komt een discussie op gang onder, onder, om, eigenlijk onder dwang van dat pistool ja. van die ja. uh, docenten. Ja. Precies. En, ja, en, en dat... soms is die docenten de aanleiding en soms wordt de spanning zo groot dat, dat studenten met elkaar in discussie komen. Ja. Dus ja, is het dan? Het is echt een stuk voor jongeren, of niet? Het, nee, ik noem het 14 plus, en dat is ook wel. We hebben de première voor niet zoveel jongeren gespeeld, En allemaal mensen volwassenen en die en die vinden het ook. Heel erg gaaf. Het is, het is vanaf 14. Ja. Ja, ik zou er niet met een elfjarige naartoe gaan. Wat, wat dus, is de, de, de boodschap tot slot? Want de een heeft er dan blijkbaar een pistool voor nodig om met elkaar in discussie te komen. Maar de, het zijn mensen die allemaal verschillen over dingen. De een denkt waarschijnlijk geloof ik de complottheorieën, De andere heeft nog nooit wat ergens meegemaakt. De andere komt juist uit een verschrikkelijke situatie. Maar is, is de boodschap ga met elkaar in gesprek? Of je mag het met elkaar oneens zijn, maar, maar praat in ieder geval. Waar, waar moet ik het een beetje in zoeken? Ja, nou ja, Ik vind boodschap altijd best wel een irritant woord om. Uh, ja. Uh, ja, mag, mag je ook zeggen het? Is een boodschap. Zentijd, ja, Zendheid voor politieke partijen hebben we altijd een boodschap. Het zijn altijd de slechtste stukjes op, uh, op de tv. En wat heb jij? Ik, uh, wat wij tegenkwamen in het proces, en wat denk ik aan het eind van de voorstelling bij je blijft, is dat hoe belangrijk het is om van elkaar te weten waar je mee zit. En tegelijkertijd hoe ongelooflijk echt moeilijk het is om met elkaar in gesprek te gaan. Dus heel vaak wordt er zo gezegd... we moeten elkaar gewoon wat beter leren kennen. Alsof het heel makkelijk is. Of zo. Terwijl dan, juist, dan lukt alles. Ja, terwijl als je elkaar beter leert kennen... dan beginnen de problemen pas. En Maar desondanks moet je door. Net zoals die eerste week bij ons ongelooflijk. Dat was echt heftig, man. Ja. Ja. We waren ja, aan het man. eind van de dag, hadden we zo allemaal zo oké, okay, ik wil geen ruzie maken, want we zijn nog maar een week met elkaar maar <lacht> jij hebt vandaag een bloed onder mijn nagels vandaan. Ik voel me gekwetst, want ik dacht dat ik een mooie scène had geschreven. Oké, okay, maar we gaan het beter. Maar het het schuurt aan alle kanten maar je het moet toch proberen. Maar je moet het wel doen. Ja. Ja. Dat is wel een boodschap hoor. Ja uh, ja, jij maakt het wel. Ah, de ja, ja. ja. kom maar kijken. Jij ja, was ook in dit programma betrokken jongen. Ja, precies, ja. ja. ja. ja. Al de bloedlink dus uh, te zien. zien. Even googelen ja. waarschijnlijk en dan weten we het Ja, we, we spelen door het hele land, maar we, we zijn ontzettend goed ontvangen in de pers. Dus de kaarten gaan rap. Dus je moet snel gaan, maar we zijn overal, Groningen, Eindhoven, Heerlen, Amsterdam, Utrecht, door het oosten Dankjewel. Bloedlink. Yes. Dank jullie wel.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 It keeps on praying van Buren met Josh Cambi. Sanidees. Er staat een stadion in de fik, Frank Wieruit. Of wat is er aan de hand? Je moet het niet zo spannend maken, zeg. Drie minuten na de rust. We waren begonnen aan de tweede helft. Maar er zijn wat fakkels aangestoken. Ach, maar. Zeg maar een stuk of 40, 50. Dat zijn er dus niet een paar. En daar heeft de Brieg even de wedstrijd voor stilgelegd. Die fakkels branden nog steeds. Maar we gaan stiekem toch weer verder bij de hoekschop van Paris Saint-Germain. Ingekopt door Thiago Silva. Althans, dat was het plan. Maar hij gaat niet eens. Richting uh, de doellijn. Hij gaat uh, gewoon richting de hoekvlak. Richting de zijlijn. Prinsesje met houdt wel balbezit. Moet natuurlijk een doelpunt maken. Is het hele jaar al uh, uh, ongeslagen in Heijgenhuis. Het hele seizoen moet ik dan zeggen. 19 wedstrijden uh, zonder nederlaag en zonder gelijkspel. En bijna al die wedstrijden hebben ze uitslagen neergezet. Waarmee ze Real Madrid zouden kunnen uitsluiten. Uh, voor de rest van dit toernooi. Maar uh, ja, dat was wel in de Franse competitie of in de beker. Maar ook in de Champions League. Bijvoorbeeld tegen Bayern München. Dus het zou wel kunnen. Maar in deze wedstrijd heb je toch het gevoel. Het zit er niet echt heel erg in voor Prinses Germain. Dat er zonder wissels is nog eh, na de rust. Of sinds de rust. En eh, ja, dat geldt ook voor Real Madrid. En ook de stand op het scorebord is niet veranderd. 0-0. Over twee weken dan zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dus gaat onze verslaggever Reinout Meijer deze week mee op campagne. Niet met de gevestigde, maar met de nieuwe en kleine partijen. Want wat halen zij allemaal uit de kast om op te vallen en de kiezers naar zich toe te trekken? Vandaag student en starter in Utrecht. Dit is onze fractiekamer. Kom binnen. Hallo, hallo. hallo. Ik zie, er wordt uit volle borst hier meegezongen. Is dit het partijnummer? Bij gebrek aan partijnummer zou je dit het partijnummer kunnen noemen. Want wat luisteren we naar? We luisteren naar Wim de Kranen. En het nummer heet Tim. En dat is eigenlijk echt op het lijf geschreven van onze lijsttrekker Tim. Ik ben uh, Tim Homan en ik ben uh, de lijsttrekker. Ja, er werd net een tasje van thuisbezorgd weggemoffeld. Borrelnootjes op tafel. Muziek staat aan. Sfeertje zit erin, hè? Ja, zeker, het is heel belangrijk. Het is een lange campagne. Het is keihard werken. Iedereen draait lange dagen. Dus daar nou, moet je een beetje goed eten en een beetje goede sfeer erin houden. Anders wordt het niks. Het moet allemaal snel zelf snel. We hebben ook gewoon geen tijd ervoor. Ja, we willen gewoon een beetje de sfeer hebben. Dat hoort denk ik ook wel bij een partij die wij zijn, dat zijn gewoon allemaal jonge mensen. Wat is dat nou eigenlijk voor een partij, studenten en starter? Nou, we zijn vier jaar geleden opgericht. En uh, toen zijn we ook gelijk in de gemeenteraad gekomen met één zetel. We zijn gewoon een groep jonge mensen die met een beetje een frisse blik uh, die stad mooier wil maken voor iedereen, voor alle Utrechters. Dus. Tim, wat ontdek ik hier? Hey, dat is een bierkratje waar je net tegenaan trakt. Nou, niet één, maar twee, hoor. Uh, ja, maar één is leeg. <lacht> Blaas eens. Je hebt niet gedronken. Nee, precies. Ik ben hartstikke nuchter. Natuurlijk, wij vinden ook heel erg dat in de stad je gewoon lekker moet kunnen genieten. Maar we zijn ook wel een serieuze partij. We zijn niet alleen maar bier aan het drinken. Dus we zitten vol op duurzaamheid. Hè? Het is onze toekomst. En we willen wel dat die een beetje behouden blijft. En we houden van een, een levendige stad waar ruimte is voor horeca. Waar je bijvoorbeeld ook gewoon een nachtwinkel hebt. Dat hoort wat ons betreft bij een moderne stad. En huisvesting is voor ons gewoon heel erg belangrijk. We zien echt dat er een zwaar tekort is aan betaalbare huurwoningen. Ook speciaal voor jonge mensen. De wachttijd is uh, 9 jaar voor sociale huurwoningen. Ja, dan staan jonge mensen achteraan in de wachtrij. Zijn dat ook de hete hier? In, uh, in de stad Utrecht? Zeker, de stad groeit heel erg hard en we zijn volop aan het bouwen en de vraag is voor wie gaan we bouwen en wat mij betreft gaan we ook echt bouwen voor de mensen met een kleinere portemonnee. Tot 2025 stijgt het aantal inwoners van onze stadscyclus tot 400.000 mensen. Super gezellig, maar hoe de vak ga je dan een plekje vinden dat beter is dan een doos als je geen miljoen euro verdient? Ja, nou, het is een filmpje waarin ik uh, een iets andere stem op zet dan ik hier op heb staan en gewoon een beetje op een grappige en leuke manier alle speerpunten van studenten Starten start te verkopen aan de mensen en er is een hele leuke animatie bij en uh, de hoofd allemaal wat uh, leuker en grappiger te maken, die verkiezingen. We moeten het ook een beetje relativeren. Jullie doen het niet echt per se op de traditionele manier, hè? Dat doen we ook allemaal. anders En op de traditionele manier. Maar heel veel mensen zitten tegenwoordig online. Dat is een veel groter onderdeel geworden van de levens van mensen. En juist daar zitten we ook heel erg in op. Gewoon hele toffe filmpjes. Ja, op zo'n manier probeer je toch een beetje laagdrempelige manier die verkiezingen onder de aandacht te brengen. We gaan, geloof ik, zometeen campagne voeren in de straten van de mooie Domstad. In de avond duiken we altijd de kroeg in om mensen onder andere snoepkettingen uit te delen. We willen ook uh, condooms gaan uitdelen. Die zijn alleen nog niet binnen, die zijn wel besteld. Meen je toch weer niet? Ja, nou ze, ze komen bijna binnen. We hebben nog 2,5 weken, dus uh, we gaan ze nog wel kwijtraken, denk ik. Heb je zelf niet nog een stapeltje thuis liggen? <laughs> ja, maar niet met een mooi student- en starter-logo erop. De snoepketting. Hier ligt hij, maar dat is lang niet alles. Ik zie bierveeltjes met erop student- en starter. Ik zie buttons. Bij lokale verkiezingen komt 30% minder opdagen, dus dat is wel een probleem. Ook jonge mensen komen gewoon veel minder op, uh, op dagen dan oudere mensen. Nou, dat is wel iets waar wij natuurlijk iets aan proberen te doen, door ook politiek op een andere manier te verkopen. We gaan de straat op, hè? Zeker, dat gaan we doen. Zonde condooms. We ja. ben er nou niet weer over Zo gaat hij dus geen posesplak rijden Maar met dat team van studenten en starten de kroeg in Nog 20 seconden Om te vertellen wat er allemaal is gebeurd Frank Wieland. 52 minuten zijn we onderweg Het staat 1-0 voor Real Madrid Dat zich daarmee dus min of meer plaatst Voor de volgende ronde Tegen Paris Saint-Germain Tot zo, Laat nu.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 Vrijdag van 4 tot half 7. Het grote Nieuws en Co. verkiezingsdebat. Op NTO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Is opnieuw uitgelopen. Drama zet zich voort op de burger. Doendenkers zijn er genoeg. Sensatie is snel bereikt. Maar wat schieten we daarmee op?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 Welk boek wordt managementboek van het jaar 2018? De longlist is bekend. Het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl slash longlist. De ideale plek voor het hele stel. Groepen.nl Groepen Of ik een oplossing weet voor haar relatieprobleem? Ja, zeg het love.nl NPO Radio 1